Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, We werklunch zometeen met piloot Steven Verhagen... over de maximale duur van nachtvluchten die Brussel de piloten wil opleggen. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Lage inkomens moeten bij bezuinigingen worden ontzien, zegt Samson. Australische Labour-partij stemt premier Gillard weg... en auto-importeurs frauderen op grote schaal, dat zegt de BOVAG.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 De Partij van de Arbeid heeft altijd gezegd dat de begroting op orde brengen... een onderdeel is van verantwoord beleid voor de toekomst. Elk jaar meer dan 20 miljard euro meer uitgeven dan je binnenkrijgt... en dat doen we al vele jaren inmiddels, dat hou je gewoon niet lang vol. Daar past geen 6 miljard bij. Daar passen geen 150.000 werklozen bij sinds de Partij van de Arbeid in het kabinet zit. U bedondert gewoon de boel. Stop met die bezuiniging van 6 miljard en doe wat u voor de verkiezingen beloofd heeft. Voorzitter, het is de heer Roemer die de boel belazert... door allerlei dingen uit hun verband te trekken. Dat spijt me, maar het is wel het geval. Meneer. Als ik de heer Samson hoor zeggen van uitkeringen, daar moeten we vanaf blijven... heb ik denk dat dat een onderstreping daarvan is. Toch een concrete vraag. Het ontkoppelen, is dat dan ook voor u onbespreekbaar? Ik heb al gezegd, wij leggen de rekening niet neer... bij de mensen met de lage inkomens. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... in een aanvaring met Emiel Roemer van de SP... tijdens het debat over de bezuinigingen in de Tweede Kamer. Hoorde ook nog even Arie Slob van de ChristenUnie. Later op Radio 1 meer over dit debat. Middelbare scholen in Rotterdam mogen van de onderwijsinspectie diploma's uitreiken. Twee weken geleden besloten de scholen om de uitreiking uit te stellen... vanwege de examenfraude op de iben galdoen Volgens de inspectie is het langer uitstel niet verantwoord... want veel leerlingen zullen dan in de problemen komen. Er zijn leerlingen HVO-VWO die moeten inloten bij een vervolgstudie... En moeten daar cijferlijsten en diploma's aanleveren. En we merken ook dat bij leerlingen en ouders er irritatie ontstaat... want dan zeggen ze, wacht eventjes dan ga ik toch even een proces aanspannen of ik ga in de justitiële boom klimmen... want dit neem ik even niet van mijn kind. De Rotterdamse scholen en de inspectie hebben de afgelopen weken... alle examenuitslagen onderzocht op vreemde uitschieters. Wat dat onderzoek heeft opgeleverd, is niet bekend. De Australische premier Gillard heeft de strijd om het leiderschap van haar Labour-partij verloren. Haar uitdager, oud-premier Kevin Rudd, keert waarschijnlijk terug als premier. Correspondent Robert Portier in Sydney kijkt daar niet van op. Die Kevin Rudd die is een stuk populairder bij de kiezers dan Julia Gillard. De verkiezingen komen eraan en de meeste partijleden maakten zich zorgen of de Labour-partij überhaupt nog wel iets zou winnen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 uit de politiek zou stappen. Verwachting is dat Gillard later vandaag haar aftreden ook bekend zal maken. Dit is het nos journaal. Het Dooralt meegens. De burgeroorlog in Syrië heeft aan zeker 100.000 mensen het leven gekost. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie die in Groot-Brittannië is gevestigd. De medewerkers baseren zich op informatie van lokale organisaties. van zowel de regering als de rebellen in Syrië. De meeste slachtoffers zijn burgers, meer dan 36.000. Volgens de Mensenrechtenorganisatie zijn er meer doden gevallen... bij het regeringsleger dan bij de rebellen. De Verenigde Staten en Rusland wilden deze maand... een internationale conferentie houden... om de burgeroorlog in Syrië te bespreken. Maar dat is niet gelukt. Justitie zegt dat een nieuw computersysteem wel degelijk is ingevoerd... en op grote schaal wordt gebruikt. Het Financiële Dagblad schreef vanochtend... dat het automatiseringsproject in stilte is stopgezet... met als gevolg een strop van bijna 80 miljoen euro. Het systeem moest papieren, strafdossiers vervangen... maar daarvan is volgens het FD maar weinig terechtgekomen. Volgens justitie klopt dat niet. Het OM verwerkt alle overtredingen en driekwart van de misdrijven... met dat nieuwe computersysteem. En ook de rechterlijke macht werkt ermee. Al dus het ministerie. Autohandelaars frauderen op grote schaal... met de belasting op de import van tweedehands auto's. Volgens brancheorganisatie BOVAG... brengen ze de waarde van de auto's kunstmatig omlaag... om er zo minder belasting voor te hoeven betalen. Na schatting loopt de overheid op die manier tientallen miljoenen euro's aan belastinggeld mis. De BOVAG heeft hiervan melding gemaakt bij de Belastingdienst. Paul de Waal van BOVAG legt uit hoe de autohandelaars te werk gaan. Er worden steeds meer jonge auto's, jonge occasions geïmporteerd. En daar wordt steeds vaker gebruik gemaakt van uh, taxatierapporten om de BPM te bepalen die je moet betalen bij import. De aanschafbelasting. De aanschafbelasting. En uh, daar wordt steeds vaker, als ik het heel vriendelijk zeg, op een creatieve manier mee omgegaan. En als u het minder vriendelijk zegt? Dan wordt de BPM gemanipuleerd. Dan wordt de, de waarde van die geïmporteerde auto's kunstmatig naar beneden gebracht. Zodat je zo min mogelijk uh, aanschafbelasting of BPM moet betalen.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 U heeft als brancheorganisatie dit zelf aangekaart bij de Belastingdienst, omdat er geklaagd werd? Ja, veel van onze leden, en niet de minste die uh, hebben bij ons aan de bel getrokken dat ze hier last van hebben. Eigenlijk zeggen ze tegen ons, we hebben maar twee keuzes. Of we gaan meedoen, uh, of we stoppen met importeren. Uh, want we kunnen hier niet tegenop als we het op een nette manier doen. Dus we gaan de kluit belazeren of we stoppen ermee? Ja. En daarnaast, als ze ermee stoppen, hebben ze er nog steeds last van. Want het verpest ook de binnenlandse markt. Binnenlandse occasions worden minder aantrekkelijk... als je auto's voor veel minder geld uit het buitenland kan halen. En dan is het echt marktverpesten. Is er iets tegen te doen? Dat zullen we dinsdag gaan zien. Dinsdag zitten wij samen met de Belastingdienst om tafel... om te kijken welke maatregelen mogelijk zijn om hier een dam tegen op te werpen. Maar we denken van wel. Paul de Waal was dat van de BOVAG. Hij was in gesprek met verslaggever Louis Dekker. In het AMC is een Nederlandse man opgenomen met hondsdolheid. Man van 52 werd begin mei in Haiti gebeten door een hond. Een week geleden werd hij opgenomen in het Diakonessehuis in Utrecht met uiteenlopende klachten. Toen de ziekte werd geconstateerd is de man overgebracht naar Amsterdam. Hondsdolheid kan alleen direct na de besmetting worden behandeld... voordat de ziekteverschijnselen optreden zoals verlamming en fobieën. Daarna is de ziekte vrijwel altijd dodelijk... Ons dolheid is in Nederland een zeldzaamheid. De twee vorige gevallen waren in 1996 en in 2007. De heeft een onderzoek ingesteld... naar een 43-jarige steward van de KLM. Die wordt verdacht van drugsmokkel. Tijdens een vlucht van Curaçao naar Schiphol afgelopen maandag... is in zijn handbagage waarschijnlijk cocaïne gevonden. Begin deze maand werd een steward van de KLM opgepakt in Singapore... voor drugsmokkel. Het is niet bekend of hij aan het werk was. In Singapore staat de doodstraf op drugsmokkel. Oud Shell-topman Jeroen van der Vier vindt de duurzame doelstellingen van het kabinet te ambitieus. Dat wil dat 16% van de energie in 2020 duurzaam is. Van der Vier, tegenwoordig voorzitter van het Rotterdam Climate Initiative, wijst dat van de hand. Het is ontstellend ambitieus en dat lukt dus alleen als je grootschalige projecten voor elkaar krijgt. En waar denkt u dan aan? Ik denk, als ik in Rotterdam denk, zijn we bezig met om CO2 dus af te vangen bij kolencentrales. Maar dat project ligt stil omdat de kolencentrales, de energiemaatschappijen, geen geld hebben om het te betalen. Nee, het project ligt helemaal niet stil. We zijn dus aan het voorbereiden met heel veel mensen en partijen. Om één, Dat is dan het eerste project van afvangen. Omdat in oude aardgasvelden of zee, niet onderbarendrecht. En om dat daar op te slaan. We zijn hard aan het knokken om die financiering voor elkaar te krijgen. Gaat dat lukken, denkt u? Nou, Het eerste project is altijd het moeilijkste. Er wordt hard geduwd. Ik denk dat we heel ver zijn. We komen iedere dag een stapje verder. En dat, Wanneer verwachten de... u daar dan uit te komen? Ik verwacht dat we daar nog, ja, zeker een aantal maanden nog misschien mee bezig zijn. Maar u denkt wel dat het gaat mm. gebeuren? Ja, daar klok je voor. Daar ben je dus adviseur voor. Om proberen de gemeente en de andere partijen te helpen... om dat financiële plaatje voor elkaar te krijgen. Jeroen van der Veer in gesprek met verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Het hele interview is te zien en te beluisteren op nos.nl. Vandaag op opwimmelden geen Nederlanders in actie. Kan ook bijna niet meer. Londen is verslaggever Mark Brasser. Uh, Mark, ja, gisteren hoopten we nog op een, uh, op een leuke verrassing... maar het werd een treurige dag. Hebben al die uitgeschakelde Nederlanders uh, hun verlies al verwerkt? Ja, dat is uh, te, te hopen voor ze. Het zal bij de ene wat uh, makkelijker gaan dan bij de andere. Maar ik denk dat ja, met name Timo de Bakker en toch ook wel uh, Aranska Rus... die haar zeventiende WTA-wedstrijd op een rij uh, verloor... Ja, dat de tik daar uh, behoorlijk hard is aangekomen. En dat dat uh, wel wat tijd nodig zal hebben inderdaad voordat dat helemaal uh, uit het systeem is. Aan de andere kant, ja, je, je kunt er ook niet heel erg lang bij stil blijven staan. Uh, ze zullen door moeten, uh, een momentje van bezinning misschien... en dan weer hard trainen en op uh, naar het volgende toernooi... Want zo gaat het. Er zit weinig anders op, hè? Ja, ja. ja. Vandaag uh, bij de mannen Roger Federer, Andy Murray en, en Jo Wilfried Tsonga. Uh, die gaan alle drie de derde ronde halen. Um, ja, Tsonga Ernest Koolbis. Dat is toch wel een lastige jongen okay. hoor, die als die, uh, als die goed uh, speelt. Uh, uh, vaak bank alles of niks. Maar als het lukt, dan kan het een gevaarlijke jongen zijn uh, voor Tsonga. En we zien Andy Murray. Die speelt tegen de Taiwanese Jens Sun Lu. En dat is dan wel weer een, een, een goede grasspeler. Dus er zitten nog wel wat, wat, wat ja, probleempjes kunnen er komen voor, uh, voor de toppers. Uh, en als we het over een topper hebben... dan hebben we het toch ook wel een, over John Isner. De man wiens naam hier vooral altijd verbonden zal zijn met die 70-68 ja. in de vijfde set tegen Drie uh, dagen stond op de baan of zo? Hè? Ja, drie <laughs> dagen op de baan. Elf uur en vijf minuten duurde drie partijen En ja. nou, John Isner uh, speelde vandaag de eerste partij lichter uit, want hij heeft met twee games moeten opgeven. Dat is toch een speler uit de top 20 en een speler van naam. knieblessure na twee games en hij zegt, ik kan niet verder, ik, uh, ik stop ermee. Um, verder nog, je zijn het geen Nederlanders, nee, in het enkel spel niet. We krijgen wel Robin Haas en Igor Seisling uh, op de baan in het dubbelspel. Uh, niet het enige Nederlandse dubbel, we hebben ook Jean-Julien Royer nog, de man van Curaçao. Die gaat, gaat het dubbelen, niet vandaag, maar zit wel in het dubbelspel. En Robin Haas en Igor Sijsling. Nou ja, Robin natuurlijk op de openingsdag verloren. Die zal dat wel verwerkt hebben. Igor Seisling gisteren gewonnen. Dus misschien dat ze wat moois kunnen laten zien tegen Eduardo Schwank en Zeballos. Dat is een Argentijns koppel. Spannend, we gaan het afwachten. Dankjewel, Mark Brasser op Inderdaad. Nu Wijnand Swaan bij de AWB Verkeersinformatie, Wijnand. Er zijn problemen op de A58 van Breda naar Tilburg. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt sint Annabos en Gielse staat 8 kilometer verder. De linker rijstrook is dicht. Die file vermijden, dat kan als je nog op de A16 zit. Rijd dan om vanaf knooppunt Zonzeel via Den Bos over de A59 en de A2. Lage inkomens moeten bij bezuinigingen worden ontzien, zegt PvdA-leider Samson. Australische Labour-partij stemt premier Gillard weg. Verwacht wordt dat ze vanavond of morgen opstapt... En Auto-importeurs frauderen op grote schaal, zegt de Bovacht. 13 minuten over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch en straks stand.nl met Jurgen van den Berg. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Wereldwijd zijn er op dit moment ruim 40 miljoen mensen op de vlucht. We kunnen deze onzichtbare en kwetsbare mensen helpen.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Er is gesteggel over de maximale duur van nachtvluchten voor piloten. De piloten zijn het niet eens met de voorgestelde regels uit Brussel. Verkeersvliegers-voorzitter Steven Verhagen reageert tijdens de werklunch. Voor in de praktijk zijn we al de hele week bij de voorbereidingen van de Dutch TT in Assen. Waar het internationale racecircus van organisator Dorna. door de vrijwilligers niet altijd positief wordt ervaren. Ze zijn gewend aan gemoedelijkheid en openheid. Maar donderdag is het leuk. Ja, en nou, en dan, dan moeten wij de instructies opvolgen. Dus van, van Die zeggen op een gegeven moment, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren. Dus, ja, het is echt het is commercieel geworden. Dus en dat was hem vroeger niet zo erg. En zo meteen na twee de De stelling dan: we moeten meer vertrouwen hebben in het kabinet. Bent u het daarmee eens of oneens?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 Als het aan Brussel ligt, dan mogen nachtvluchten met twee piloten maximaal 12,5 uur duren. Piloten zijn het daar niet mee eens. Tien uur is de uiterste grens, anders gaan er het ongelukken gebeuren, zeggen ze. Steven Verhagen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en zelf ook piloot bij KLM. Er ligt een Europees voorstel om de wet aan te passen, zodat die in alle EU-landen gelijk is. Hoe komt Brussel eigenlijk op die 12,5 uur? Dat is een uh, jarenlang proces geweest, waarbij uh, de overheden van diverse landen, luchtvaartmaatschappijen... en ook vertegenwoordigingen van piloten en cabinestaf aanwezig zijn geweest om die wet uh, uh, ja, tot dit voorstel te laten komen. Oh, dus u was er zelf bij? We waren er in zekere zin bij. Uh, uiteraard uh, uh, komt het dan in de eindfase terecht en moet men beslissingen nemen. Maar wat het belangrijkste is van deze wetgeving en hoe die tot stand gekomen is... is dat bij de uitgangspunten al gezegd is, en daar konden de vliegers zich uitermate goed in vinden... dat de wetenschap leidend zou moeten zijn in het uh, veilige kader stellen rondom vermoeidheidseffecten. Want daar wordt die wet om gemaakt dat men niet te vermoeid in het vliegtuig gaat zitten. Want daar is het helemaal om te doen. Uh, op het moment dat uh, wetenschappelijke effecten en uh, uh, uitwerkingen dan vervolgens uh, uh, naast uh, zich neergelegd worden, volgt er een uh, wetgeving die niet meer voldoet aan, die, uh, aan dat uitgangspunt en daarmee uh, in onze optiek ook uh, onveilig wordt. Ja, Want voor de goede orde, er is een uh, onderzoek gedaan door onafhankelijke wetenschappers en die komen op die tien uur, die u dus wil, als pilotenvakbond graag wil. Helemaal correct. De EASA heeft destijds, dat is de organisatie, het Europese agentschap, die dit voorstel in elkaar gezet heeft. Uh, die heeft uh, destijds die uitgangspunten bepaald. Die heeft ook wetenschappers uh, meelaten werken. In ieder geval met, uh, met hun onderzoeken. Om in ieder geval duidelijk te maken wat er gedaan zou moeten worden in die wetgeving. Daar zijn wetenschappers tot, uh, tot wel een unaniem oordeel gekomen. Dat op het aspect van de nachtvluchten deze met een basisbemanning. Dus dat er geen aflossing mogelijk is. Dat men niet kan slapen tussendoor. Maximaal tien uur zouden mogen duren. Omdat daarna en daarboven vermoeidheidseffecten ja. uh, absoluut een, uh, een factor gaan worden. Maar hoe kan het dan dat het toch in het voorstel komt dan van die twaalf uur? een half uur? Ja, u vraagt het. En het is voor mij net zo'n vraag als voor u. Het is voor, voor ons volslagen onduidelijk. Ik denk de luchtvaartmaatschappijen die denken van ja, uh, hoe minder uren hoe, hoe meer mensen we moeten inzetten. Dus uh, zet dat de aantal uren maar wat omhoog dan. Uh, dat is ook onze suggestie. In ieder geval onze speculatie dat het in ieder geval de airline lobby heeft gelegen. Uh, die is er alles aan gelegen om, uh, om in ieder geval de kosten te drukken. Uh, wat wij dan ook wel uh, voor ons uh, voeten geworpen kregen regelmatig is dat wij met een sociale agenda bezig zouden zijn als vliegers. En die, die misvatting wil ik ook eigenlijk direct wegnemen. Wat wordt daarmee bedoeld dan? De met... arbeidsvoorwaarden, ja, dat je de ja. arbeidsvoorwaarden beter zou maken... dat je eerder met, met drie vliegers zou gaan vliegen of met meer staf. Nee, het is ons om veiligheid te doen. Bijvoorbeeld in Nederland zijn we grotendeels beschermd door bepalingen... die wij als Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers... keurig met de, wet, met de maatschappijen hebben gemaakt voor de vliegtijden. Ja. Dus die vallen al ruim binnen de wet. Dus deze wet doet voor ons in directe zin niet eens zo heel veel... maar wel voor alle airlines die dadelijk Nederland binnenvliegen... of die kriskas door Europa vliegen of zelfs van buiten Europa komen... die deze wet gaan omarmen. Ja, Omdat meneer, die zo ver, ver, fijn is. Meneer Hagen, ik zei dat u bent zelf piloot bij KLM. Kun je dus beschrijven wat dat met een piloot doet? Als je tien uur, uh, dus, uh, wat dat is jullie voorstel, bijvoorbeeld achter die, achter die knuppel zit... Overal waar je zeg maar door de nachtelijke uren, want daar gaat het om... de, de, zeg maar de tijds, tijdsbestek tussen twee uur en vijf uur s'nachts in je eigen bioritme... als je daar actief zou moeten worden... Dan, uh, dan kom je de man met de hamergeheid tegen als je in dat ritme zit. Je moet zich voorstellen dat een vlieger uh, die aan een nachtelijke taak begint, zo rond zes uur s avonds om maar wat te noemen. En dan 12,5 uur in touw zou moeten zijn, dat hij niet om zes uur pas uit zijn bed komt. Die is de hele dag misschien al wakker, omdat hij in dat ritme zit. Die is misschien al de uh, hele tijd bezig om bij het vliegveld te komen, et cetera. Dus op het moment dat hij tussen 2 en 5 aankomt midden in de nacht. Komt hij de man met de hamer tegen, vergelijk het met uh, de, de, in de auto zitten door de nacht uh, nadat u al een dag wat activiteit heeft ontplooit. Ook dan komt men de man met de hamer tegen. Daar is een piloot niet verschillend in van enig ander. Want het idee wat mensen wel hebben is, die piloot die, die, die roept aan het begin nog even wat tegen de passagiers. Uh, zet dat ding in de lucht en drukt dan op de knop van de automatische piloot en die gaat gewoon een beetje wat voor zich uit turen. Ja, en die wordt wakker gehouden met het, uh, met het spreekwoordelijke bakje koffie... of het letterlijke bakje koffie. Van die prachtige stewardessen. Nou, nou die bellen we dan natuurlijk om ons af en toe wakker te houden. Uh, nee, maar, het... maar dat beeld klopt niet, begrijp ik? Nou, nee, het klopt niet, want wij moeten tijdens de vlucht ook absoluut uh, waakzame zijn. Daarom zitten we er ook. Uh, u heeft gelijk als u zegt... Uh, de concentratieniveaus moeten het hoogste zijn tijdens de start en tijdens de landing. Want daar komt alles samen. Maar tijdens de vlucht uh, zijn er wel degelijk heel veel momenten waar je absoluut waakzaam moet zijn. Ik wil wel duiden op bijvoorbeeld het vliegverkeer boven Afrika, om maar een voorbeeld te noemen. Buitengewoon druk, maar buitengewoon gebrekkige verkeersleiding. Daar moet je gewoon buitengewoon goed ja. opletten om, om de boel veilig te houden. Ja. Het systeem, het vliegtuig zelf, kan op een gegeven moment falen, daar kan iets kapot gaan. Dan moet je ook oplettend zijn en oplettend blijven. Je kan in bergachtig terrein komen, die heb ik gisteren al eens aangehaald in de media, uh, dat op een gegeven moment uh, boven uh, hoog, zeer hoog Gebergd, dus in, uh, in Azië vliegend, uh, bijvoorbeeld motoren uitvallen of een, uh, of een cabinedruk wegvalt, dan moet je naar beneden in zeer hoog terrein. En daar zijn ontsnappingsroutes, daar moet je fit zijn en, ja. en allebei goed, goed weten wat je doet. Zijn er op deze manier al ongelukken gebeurd? Want een tijdje terug was er nog zo'n onderzoek dat piloten aangaven dat, dat gaven ze zelf aan hè, dat ze af en toe eens indutten tijdens een vlucht. Klopt, we hebben daar zeer, zeer veel informatie over. 80 tot 90 procent van de, van de onderzoeken of van de vliegers die, die onderzocht zijn daarin... door onze koepelorganisatie zeggen dat er fouten gemaakt worden door vermoeidheid. Moet ze zich ook voorstellen. Ik wil ook niet meteen allerlei angstbeelden oproepen. Dat als een piloot een foutje maakt aan boord. is dat niet meteen katastrofaal. Of tenminste, dat, dat is niet waarschijnlijk. Nee. Een ongeluk gebeurt vaak pas nadat een keten van fouten is, fout gegaan, is misgegaan. Maar de vlieger is over het algemeen wel het einde in die veiligheidsketen. Ja. Dus als er allerlei andere dingen zijn fout gegaan. is hij het laatste of zij het laatste redmiddel. Ja. Ik kom zo bij u terug met die vraag. Aan ja. de telefoon is Hans Hamburger. Hij is neuroloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slaap-Wakenonderzoek. Meneer Hamburger, als u hoort dat piloot. Tot 12 uur uh, moeten gaan vliegen straks, als het aan Brussel ligt. Stapt u dan nog zorgeloos op zo'n vliegtuig voor een lange vlucht? Ja, goedemiddag. Ik, uh, ik vind het een mooie discussie. En ik uh, kan me geheel aansluiten bij de vorige spreker dat uh, dergelijke lange werktijden eigenlijk niet acceptabel zijn. Het gaat niet alleen om, zeg maar, 12 uur werken of 10 uur werken, maar ook wat eraan vooraf is gegaan. En uh, in welk bioritme men verkeert, hè? dus dat is precies uh, wat het allemaal al gezegd is. Ja. Uh, het, er is al aangetoond ook uh, dat uh, de meeste ongelukken gebeuren in vliegtuigen op het moment dat uh, piloten in, eigenlijk midden in de nacht in hun eigen tijdzone aan het werk zijn. En... Uh, dan kan je net niet meer goed reageren op, je, zeg maar, op allerlei zaken... die je normaal niet wel normaal afhandelt. Nou. En uh, het, het werken s'nachts, ook voor mensen in ploegendiensten uh, op ondergebied... dat uh, levert vaak problemen op en ook gezondheidsproblemen. Mensen slapen ook overdag daardoor korter, zijn minder goed uitgerust... en beginnen dus in feite al moe aan hun werk. En die voorbeelden die we net al werden gegeven... die, die zie ik ook in mijn praktijk, hè. piloten die... Uh, ja, s'nachts uh, om vier uur moeten opstaan... of vijf uur op Schiphol moeten zijn... die kunnen eigenlijk de avond daarvoor al niet meer goed slapen. Dat is ook al een keertje onderzocht op Soesterberg. Ja. En dan blijkt dat, uh, dat, dat ze dus in feite al, al bergaf aan hun werk beginnen. En als ja. je dan ook nog eens een keertje zo heel lang... achter elkaar moet gaan opletten, dan, uh, dan lukt dat niet. Nou is nee. het natuurlijk zo dat bij de KLM... die vluchten allemaal toch niet zo twaalf uur duren. Dus je bent natuurlijk toch al eerder... Uh, aan de grond. Ja, maar dat vroeg we uh, nog even af, maakt het wat u betreft iets uit of je dus inderdaad een lange vlucht hebt van, nou ja, zeg tien, twaalf uur ergens naartoe. Of dat je bijvoorbeeld, want dat, dat gebeurt natuurlijk ook, dat, dat ze drie keer heen en weer vliegen tussen Amsterdam en Kopenhagen bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Nou ja, het is natuurlijk, dat kan die laatste vlucht. Uh, als het tussen Amsterdam en Kopenhagen is, is natuurlijk kort. En dan ben je eigenlijk niet, uh, kom je er niet aan toe om even rustig te gaan zitten en uh, te gaan, gaan, bij wijze van spreken, dan heb je geen tijd om in slaap te vallen. Maar als het tussen... Amsterdam en, en Istanbul is, of Athene, dat zijn iets langere vluchten, uh, of misschien naar het Midden-Oosten, dan uh, <coughs> kan dat zijn dat die laatste vlucht uh, je net gaat opbreken. En het gaat natuurlijk ook om de, de rusttijden, dan daartussenin. Hè. Dat, de, de, ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat mensen even kunnen ontspannen. Als je nou kijkt naar Onderzoeken die bij studenten zijn gedaan, dan zeg je, ja, nou, in colleges langer dan 45 minuten, die zijn al uh, die worden al niet meer gevolgd omdat dat te lang duurt. Ja. En dan kan iemand zich niet meer goed concentreren. We weten uit uh, gezondheidszorg, hè, dat chirurgen uh, en, en artsen, die moeten diensten doen, ook in ziekenhuizen. En uh, ja, die zijn ook tussen de 8 en de 10 uur hè, en die gaan, en gaan ook niet alsmaar door. Nee. Er zijn wel mensen die dat. Uh, die dat wel doen in hun eigen praktijk misschien... maar volgens de, de wetgeving ja. moeten jonge dokters dus zich houden aan dit soort besluiten. En die gaan over precies, precies hetzelfde. Ja, kortom, u onderschrijft de klacht van, van de piloot in dit geval. Dank u dat u even naar de telefoon kwam. Hans Hamburger Absoluut. voor ja. de Nederlandse Vereniging van Slaap en Wakenonderzoek. Nog even terug naar Steven Verhagen van de Verkeersvliegers. Meneer Verhagen, ja, een Kamermeerderheid is het met u eens. Hè? Gisteren is een motie van de SP aangenomen. Denkt u dat het nog lukt om die Europese regels tegen te houden? Daar gaan, we, daar gaan we wel vanuit Dat het uh, kan lukken, want anders zouden we deze acties allemaal niet, uh, niet inzetten. Dus wij uh, zijn heel blij met uh, de steun van het parlement van de Tweede Kamer uh, voor deze motie. En wij hopen ook en vertrouwen er ook op dat, uh, dat Nederland uh, in haar Europese rol uh, ook uh, dit standpunt nu gaat uh, uitvaardigen, actief. En hopen daarmee dat die wetgeving, die, uh, die op zich best prima kan worden als we daar uh, deze aanpassingen aan doen, uh, kunnen omarmen met z'n allen. Ja. Gebeurt dat niet, dan, uh, dan hebben wij liever een nieuw traject uh, naar veiligheid dan een uh, definitieve onveiligheid. Dat zult u ook duidelijk zijn. Misschien nog even mag ik heel even reageren op de heer Hamburg. Ja. Ik was blij met zijn uh, commentaar. Maar uh, het is een misvatting dat bij KLM de vluchten allemaal uh, kort zouden zijn. Wat daar wel gebeurt is dat de hele lange vluchten, of de langere vluchten, al veel sneller van een extra bemanningslid worden voorzien. Omdat wij dat keurig met KLM als Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers hebben afgesproken. Oh, dan, kan, dan, dan kan er eentje onderweg even slapen en dan uh, moet die ander het overnemen. Er zijn bedden aan boord en, uh, ja. en, en, en hele goede stoelen of rustgelegenheden. Overigens niet op de korte Europese vluchten, maar wel op de lange ja. long vluchten zoals vluchten. We gaan het uh, blijven volgen, dit u zeker. Steven Vages, KLM-piloot en uh, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. In het weekend van de TT in Assen zijn er honderden vrijwilligers bezig met allerlei taken rondom het circuit. En aangezien je tot je 70ste vrijwilliger mag zijn, lopen sommigen al vele jaren mee. Wil de Gries bijvoorbeeld. Hij is onder andere degene die de winnaarsvlag mag hijzen na de races. Wil is al 51 jaar vrijwilliger op het circuit. Ja, ik, ging al mee, ik ging al mee met mijn vader, want die moest op een gegeven moment met de politie hier naartoe brengen met de bus en dan ging een overval waar mocht je met de politie mee en dan mocht je hier naar de. uw vader werkte daarbij? Nee, die was buschauffeur namelijk. Okay. Maar dan mocht ik daar mee in de politieauto, maar dan moest ik als kleine jongen dus zei ik, nou er is bewaking van je mag eigenlijk niet mee. En dan drukte ze mij dus onder de stoel. Dus als kleine jongen zijn dus, zo ging ik daar mee naar binnen. Dan ja, vergeet je dus, dat vergeet je nooit weer. Dus we vijf, zes was. We lopen een trap op. We komen achter een bordkartonnen plek. De deur gaat open. En waar zijn we? We staan hier op het podium. Met 1, 2, 3. Dit is de uitzicht van de winnaar. En wat doet u uh, op dat moment dat hier iemand gehuldigd wordt? Hier, dan staan we hier achter. Hier zitten drie, drie vlaggenmasten. Oh, wacht even. U, uw taak speelt zich eigenlijk achter... Uh... Wij mogen niet op het podium komen. Nou, dan gaan we even weer het decordeurtje door. Nou, Hier staan er drie masten. Dus, dus uh, die, iemand heeft gewonnen en dan... Dan gaan wij dus de vlag eisen hier. Dus in drie man, ja, alle drie een vlag. Ja, precies. Ik gaan het gewoon mee, hoor. Een eindje verderop wordt in het tt hospitaal de röntgenapparatuur getest. Kijk, wij gaan gewoon de röntgenapparatuur in maken van de zoetjes. En ook al loop ik hier met het hoofd van de röntgenafdeling van het Willemina ziekenhuis, Arie Plender... en met Boukje de Groot, die op de spoedopvang van hetzelfde ziekenhuis werkt... ook zij doen dit vrijwillig. zeker weten dat als donderdag iemand valt, dat het ding wel werkt, hè? Gewoon van de autosleutels gaat u een foto maken? Ja, of, pardon, nee, wat je, wat je maar wil. Want uh, ja, je kunt zo niet hebben dat je zak de iemand ligt en hij doet dat niet. Oh, dan krijg ik een beetje straling. En als het goed is krijg je hem zo een beeld. Prachtige röntgenfoto van uw autosleutels. Ja, neemt, neemt de organisatie van de TT, wat een internationaal gebeuren is, nemen die niet hun eigen mensen mee? Jawel, we hebben hier uh, de buren. En dat is uh, een klinica, uh, een mobiele kliniek. En dat is door Costa, Claudio Costa, dat is een arts, een Italiaanse arts. En die heeft op een gegeven moment het gemis gezien van een permanente arts bij de rijders. Dus als hij als hier aan een rijder komt en we denken. hé, hey, die heeft het sleutelbeen gebroken, dan zegt Claudio Costa: nee, dat is twee jaar geleden daar en daar gebeurd. Het fijne van uh, de Italiaan hiernaast. Pasta. vertelde ze wel eens, ze dus zei tegen een of andere pizzabak, uh, jij gaat mee naar, uh, naar Assen en uh, je moet koken. Ook Rossi en uh, Melandri zaten daar gewoon te eten. En dan uh, werden we uitgenodigd. We werden uitgenodigd, ja. En toen het een keer te, te druk was, dan werd er door het raam een hele grote pan vol met pasta geschoven. Met bordjes en alles erbij. En toen zei hij: van, nou, vinden jullie het erg om het zo te eten? Nee hoor, helemaal niet. Maar het was heerlijk. Ik begin langzaam te begrijpen waarom mensen hier vrijwilliger willen zijn. Ja, ja. heb je het door? <laughs> ja. ja, dat zijn de krenten in de pap. Dus dan komen ze hier, hier dan boven met de trap op, dan gaan ze het podium op en dan trekken wij de vlaggen omhoog. Is het een erebaantje? Nou, Nee, nee, zo zeker dat mensen niet. Het is achter, ja, een beetje poespas af en toe. Dus. Ja? Ja, vind ik wel tenminste. Dus. dit mag niet, dat mag wel. En, uh, tot en met donderdag is het leuk. Echt? Ja, en dan donderdag, ja, dan kreeg je echt de hectiek van, van de, de, ja, dan is Dorna beslist alles. Dorna de, de, de internationale organisatie die alles in handen heeft? Ja, en, nou, en dan, en, nee. dan moeten wij de instructies opvolgen dus van, van Dorna. die zeggen op een gegeven moment dat moet gebeuren, dat moet gebeuren. Dus, en dus, zeg maar, de Britse Superbike, wat het afgelopen jaar dus was, dat was een prachtig mooi evenement. Dat was echt weer zoals van Je kon overal vrij lopen. En nu niet meer. Dat, is, dat vind ik dus wel een nadeel, dus ook voor het publiek, denk ik. Dus, uh, ja, het, is echt, het is commercieel geworden, maar dus, uh, dat was er vroeger niet zo erg. Morgen worden de eerste trainingszondjes gereden op het circuit van Trente. Dan staat Maarten natuurlijk naast de baan, kijken of we hem dan ook kunnen verstaan. Want uh, dat is een enorm kabaal altijd. Maar daarover dus morgen meer in de praktijk. Zometeen stand.nl, we moeten meer vertrouwen hebben in dit kabinet. Dat is de stelling, u mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal, hier is Job Zo'n 100 pakketbezorgers van PostNL staken. Het zijn zelfstandigen met een eigen busje... die vooral in- en om-Amsterdam-pakketjes afleveren. De chauffeurs zijn het niet eens met de lagere tarieven voor pakketbezorging. Volgens PostNL is dat lagere tarief nodig... omdat steeds meer mensen via internet pakketjes bestellen... en de concurrentie onder de bezorgdiensten groot is.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 De burgeroorlog in Syrië heeft dan zeker honderdduizend mensen het leven gekost. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie die in Groot-Brittannië is gevestigd. De meeste slachtoffers zijn burgers. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er meer doden gevallen... bij het regeringsleger van president Assad dan bij de rebellen. Australië krijgt waarschijnlijk een nieuwe premier, Kevin Rudd, dat is zijn naam. Hij won in een vertrouwensstemming binnen de Labour-partij van zittend premier Julia Gillard. Haar positie was al enige tijd omstreden, omdat Labour afkoerst op een groot verlies bij de komende verkiezingen die zijn in september. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Alsjeblieft. Dit is Radio 1. NCRV. Jürgen van der Berg. Terwijl het kabinet in de Tweede Kamer op zoek is naar steun voor extra bezuiniging, is het vertrouwen van de kiezers in Rutte II tot een dieptepunt gedaald. Nederlanders geloven niet dat dit kabinet ons snel uit de crisis weet te halen. Maar volgens minister Kamp is vertrouwen onmisbaar voor een snelle oplossing. En dat vertrouwen dat kan er zijn bij de consumenten, omdat uh, niet alleen de beide regeringspartijen heel goed met elkaar uh, samenwerken. Iedereen kan dat uh, constateren maar dat we er ook in slagen om een heel breed draagvlak voor ons beleid te krijgen. In Duitsland is het consumentenvertrouwen ondertussen op het hoogste punt in zes jaar... en groeit de economie als nooit tevoren. Moeten we erop vertrouwen dat de maatregelen van het kabinet ons in rustige vaarwater brengen... of brengen we onszelf met ons wantrouwen alleen maar meer in de problemen? Ik praat erover met Martin Sommer, hij is politiek commentator van de Volkshand. Meneer Sommer, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Standpunt.nl, u mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Ik heb sinds gisteren al heel wat geld uitgegeven. U, hè? Ja, ik. Uh, nee. Nee, toch niet. Met een ander kabinet waren we al lang uit de problemen. Nee. Nederlanders zijn veel te negatief. Uh, vooruit. Ja, goed. En dan de stelling, en daar roepen we iedereen bij op om te reageren. We moeten meer vertrouwen hebben in dit kabinet.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 Nou ja, meer vertrouwen, dat, dat, dat is me te vaag. Maar ik zou zeggen, we moeten vertrouwen hebben in dit kabinet... want ja. er is domweg geen alternatief. En dat is ook de reden waarom u dan eens zou zeggen op die stelling? Omdat er gewoon geen andere keuze is? Ja, zo is het. Ja. We hebben er met z'n allen voor gekozen. We hebben er met z'n allen voor gekozen en... Uh... Kijk, er is vandaag in de Kamer, op dit moment speelt dat... Uh, er is een uh, debat over die 6 miljard die nu weer extra bezuinigd moet worden. Ja, ja als je dan ziet wat, uh, uh, waar, waar, waar de oppositie mee komt... dan denk je toch al heel snel... Uh, ja, jongens, uh, uh, zouden we daar iets mee op schieten? En uh, uh, kijk, als je, als je kijkt naar uh, de bijdrage van uh, de SP... Die wil minder zorgpremie betalen. Dan heb je de PVV, minder belasting, eh, D66, meer geld, onderwijs, nou, et cetera. Dus eh, daar is men volstrekt verdeeld. En ik zie absoluut niet eh, eh, ja, wat dat bij zou dragen aan een, uh, aan een nieuwe verhouding. Ja. Ja, we, we denken misschien naïef, als we allemaal wel een beetje zijn... dat dit kabinet ook maar zo even die crisis oplost. Is dat te veel gevraagd misschien ook wel? Ja, dat is, dat is te veel gevraagd. Hè. Aan de ene kant, kijk, er zijn twee uh, variabelen, zullen we maar zeggen, extern. Ja, de ene is natuurlijk dat Nederland een hele open economie is... Uh, die voor, ook voor een belangrijk deel uh, uh, een financiële economie is. Dus dat is duidelijk dat dat niet zo een, twee, die is. En aan de andere kant is het... Uh, uh, wij hebben ons afha afhankelijk gemaakt van de Europese Unie. En wij, zolang Nederland zegt... wij committeren ons aan de 3% van de Europese Unie, Ja, is het niet anders? En, en zal iedereen door die bezuinigingen heen moeten? Ja, en dus de partijen die zeggen laat die 3% los, eh, noemde een PVV en een SP, die stijgen alleen maar in de peilingen, want dat is een, een, een lekkere boodschap om te horen. Zo is het, maar dan moet je je wel realiseren dat de consequenties daarvan behoorlijk radicaal zijn. Dat betekent in, in de praktijk dat je dan de euro moet laten vallen. Nou ja, dan heb je een heel ander debat natuurlijk. Mm. Ook leraar Paul de Beer zei vandaag nog dat de Nederlandse politiek nauwelijks mogelijkheden heeft om die hoge werkloosheid terug te dringen. We zijn afhankelijk van de internationale economie, zegt hij. Um, dus dit kabinet wordt dus ook eigenlijk verantwoordelijk gehouden voor zaken waar ze eigenlijk niks aan kunnen doen. Nou, vandaar dat ik ook zeg... we kunnen beter uh, het vertrouwen houden in dit kabinet... want het is niet reëel om nu het vertrouwen te laten vallen... en uh, ja, met lege handen te staan, want we worden er niks beter op. Oh, maar het lukt ze niet goed om dat over het voetlicht te krijgen. De, de beeldvorming is erg negatief. Ja. Maurice de Hond doet daar ongeveer elk weekend uh, onderzoek naar. Uh, vertrouwen in het kabinet. Nou, 27 geloof ik geloof nog dat dit kabinet ongeschonden de eindstreep haalt. Ja. Ja, nou ja, ten dele is dat misschien aan te rekenen. Ik vind dat ingewikkeld. Uh, vandaag had het Financiële Dagblad die had een hoofdartikel over zwalkend beleid van mm -hmm. dit kabinet. He, we hebben een paar maanden geleden, hoe lang is het eigenlijk geleden, was er een sociaal akkoord en uh, werd er besloten, we gaan voorlopig die 4,3 miljard die toen op de lat stond niet bezuinigen. Toen deed Rutte ook zijn eerste oproep: Jongens, uh, ga een auto kopen, ja. dat kun je je ook nog herinneren. Of een huis. Of een huis, of een, <laughs> of een koelkast. Allemaal dingen die, uh, nou dat huis wel, maar die koelkast en die auto, worden niet in Nederland gemaakt, maar dat terzijde. Ja, nu zijn we, ja, ik denk twee, nog geen twee maanden verder... Uh, komt er weer zo'n uh, bezuinigingsgolf op ons aan, 6 miljard. Uh, die die, die 4,3 miljard die we niet zouden bezuinigen, zijn alweer weg. En het is dus ook logisch dat uh, vervolgens iedereen begint te piepen. De, de sociale partners, werkgevers en werknemers... die toen ter tijd meededen aan het sociaal akkoord, die zeggen nu... Ja, we, we zijn erin geluisterd. Trek een beetje hun hand er alweer van af. Ja, ja, ja. Dat, dat is ook wel begrijpelijk. Uh... Maar ja, aan de andere kant, de, de tegenvallers stapel, stapelen zich op. Ah. En, uh, ik, ik heb er ook geen beter idee voor. Ah. Maar nog even iets verder terug in de tijd. We zien uh, Rutte en, en Samson daar nog staan met z'n tweeën. Waarvan iedereen dacht, nou, ongelooflijk hoe snel ze eruit waren. Ja. Er werden grote woorden <kijkt> gesproken. Hè? We gaan de crisis sociaal oplossen. Of we komen sociaal de crisis uit. We moeten het met z'n allen doen. We moeten meer geld uitgeven. Uh, Dat wel zijn op... ze toen nog niet, geloof ik. Hè? Oh, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, in ja. ieder geval, bezuinigingen waren ook noodzakelijk. Natuurlijk. Zeker. Ze gingen hervormen... Uh, uh, en ja, nu zijn we een paar uh, maanden verder. Ja, dat hele lentegevoel, dat is, dat is totaal weg, heb ik het idee. Er komt helemaal niks uit, lijkt het wel. Nou, dat is absoluut waar. Ik ben, en, en het is ook eigenlijk verbijsterend snel gegaan. Want ik kan me nog goed herinneren, Dat was november, meen ik, uh, dat het regeerakkoord er lag. En uh, ik heb toen achteraf een veel te optimistisch stuk daarover geschreven. Een veel te enthousiast stuk. Want ik meende dat het drie weken later was, toen hadden we de, de zorg... Premiecrisis. Ja, ja hè? precies en met de VVD ook. Nou ja, ja, toen lachte de VVD eigenlijk bij wijze van spreken meteen al op zijn gat. Dus daar, daar, daar was een inschattingsfout gemaakt. Maar de belangrijkste inschattingsfout die is eigenlijk toch al tijdens die uh, formatie gemaakt. Hè? Dat is buiten de Eerste Kamer gerekend, zodat ze elke keer nu ja. dat gehannes hebben om uh, tot de meerderheid uh, in de Eerste Kamer te komen. En dat, dat betekent. Enorm tempoverlies, momentumverlies. En volgens mij ook uh, een belangrijke oorzaak van, van die voortdurende stemmingswisselingen en verslechteringen. Dus u zegt ook dat het echt een weeffout geweest is. om niet uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld D66 of, of het CDA erbij te halen. of misschien wel allebei. Om, om ook een soort oliemannetje te zijn tussen die twee uitersten? Ja. Dat is absoluut een fout geweest. En kijk, zij kregen toen van Jan en Alleman het advies van... het gaat wel lukken met die Eerste Kamer. Maar dat hebben ze toch, ja, dat hebben ze toch slecht ingeschat. En uh, nu zitten we met de brokken. En moet je je afvragen of dat zin heeft om, om dat nog recht te breien. Uh, nu wordt er gezegd van, nou, ze gaan van het najaar... want dat zal dan wel weer na, na uh, augustus worden... gaan ze met een heel pakket naar de Eerste Kamer... om dan te kijken of het lukt om het daar doorheen te krijgen. Maar uh, ja, wat op dit moment toch speelt, is dat bij, bij elke maatregel, uh, er een enorme onzekerheid is. En, en dat veroorzaakt natuurlijk toch die, die, die verslechtering van het oh. maatschappelijk humeur. Nou ja, het, het punt is volgens mij ook, er worden voorstellen allemaal gedaan. Uh, daar, gaat, daar loopt iedereen dan over te hoop. Dan, dan worden er uh, betrokkenen bijgehaald. Dan komt er een plan. Nou, noem het een ja. sociaal plan. Ja, en vervolgens worden dingen weer vooruitgeschoven. Of, of dingen teruggedraaid die al eerst waren uh, afgesproken. Uh, ja, dat maakt het er allemaal voor de, voor de argeloze volger ook niet zeker erop natuurlijk. Nee, dat is, dat is zeker waar. Maar dat, kijk, je moet er wel bij rekenen. Dat hoort natuurlijk wel ook bij dat Nederlandse systeem. Hè, van uh, proberen om draagvlak te creëren. Dus dan zit je met, met Jan en allemaal om de tafel. Hè. U kunt zich ook die, die beelden herinneren van het zorgakkoord. of het woonakkoord. Dan zitten er telkens weer verbijsterend veel mensen achter de tafel. bij die persconferentie zit je te kijken. Wie, wie hoort er nu weer allemaal bij. Maar dan wordt het dus ook een soort grijs midden. Je had ook uh, als ja. kabinet kunnen zeggen. Nou, we gaan maar eens even ferm uh, inzetten. Dan hebben we misschien een hoop commotie. en, en mensen die over ons heen vallen. maar dan Gebeurt er tenminste wel wat? Nou, er gebeurt er in de praktijk niets. Want uh, dat kun je nu al zien. Hè, we, er was in ieder geval een pensioenakkoord. Nou, op dit moment uh, zijn vervolgens de besprekingen met de werkgevers en de werknemers. over hoe gaan we het pensioenakkoord. Hè, dat ging dus over een uh, verhoging van de pensioenleeftijd. en een ja. verandering van de premies. en de belastingvoordeel daarbij. Ja, dat is nu weer mislukt. En ook daar zijn we terug naar af. Dus je, je, je moet er wel rekening mee houden dat. dat ja, dat soort van draagvlak uh, uh, regeren wat wij in Nederland doen en wat ook moet... want zo zit die coalitiesamenleving nou eenmaal in elkaar... Ja, dat dat dit soort traagheid en ook dit soort onzekerheid eigenlijk uh, met zich meebrengt. Ja. Dus het, het is niet anders. De Kamer debatteert, u zei het al. Ja. Uh, oppositie wil natuurlijk toch proberen nog wat, wat punten te maken. Maar uh, ik begrijp dat de NRC uh, vanavond meldt... dat er eigenlijk al een uh, akkoord ligt tussen VVD en PvdA... hoe ze dat willen gaan invullen, dat bezuinigingspakket. Ja, de oppositie zegt terecht, denk ik, in de Kamer... ja, waar discussiëren we dan nog over, als jullie het toch allemaal al weten? Ja, ik weet daar het fijne niet van, hoor. Uh, kijk, wat ik begrijp van die NRC is... Uh, dat er een soort deal is, een ruil tussen een lagere zorgpremie... In ruil voor hogere inkomstenbelasting. Ja. Dus dat, dat, nou ja, dat zal voor de modale uh, VVD-kiezer waarschijnlijk niet fijn zijn, omdat hij opdraait voor die hogere inkomstenbelasting. Ja. En, de en de ontkoppeling uh, is van de baan, begrijp ik. Dus de ontkoppeling Nou van de ja, die, die is volgens mij nooit op de baan geweest. Maar dus, uh, dat... nou, VVD wilde dat wel, toch? De koppeling? Dat, dat weet ik eerlijk nou, gezegd ja, niet. Ja, ja, lager, ja, ja, ja, daar heb je gelijk in, uh, lagere uitkeringen. Dus dat wilde de, dat wilde de VVD wel. Ja. Maar hoe het precies zit, dat, dat weten we nog niet. En volgens mij zijn die gesprekken daar ook helemaal nog niet klaar over. Uh, hè, Rutte zegt steeds, uh, in augustus kunnen we pas hom of kuit geven. Dus ja, in, in zekere zin is het zo... Uh, en dat is ook de klacht vandaag bij dat uh, debat de hele tijd. Waar zitten we nou eigenlijk over te praten? Hè? Daarom, Pechtold die was net uh, enigszins opgewonden over dat nieuws van de NRC en zei: Ja, we willen eerst homo of kuit. Hoe zit het nou eigenlijk? Oh. Maar goed, dat moeten we even afwachten tot Rutte gaat na de pauze uh, antwoord geven. Kijk, dan. Dus dan, dan ho hopen we meer toch? Dan, dan zijn wij klaar met deze uitzending, maar u blijft dat dan volgen, dus dan lezen we dat in ieder geval in de krant. Nog Zo even naar de buren, Duitsland. We, we, we trokken heel uh, lang op met Duitsland. Ook, uh, dat, nou ja, met, ook met onze economie. Nou, daar gaat het hartstikke goed lijken, het consumenten vertrouwen gegroeid, ja. uh, lees ik op teletext, zijn we dan ook te negatief misschien met z'n allen hier? Nou, ik weet niet of het daaraan ligt hoor. Dat die vergelijking met Duitsland. Uh, uh, Nederlandse economie zit anders in elkaar. Uh, wij zitten toch veel meer op die dienstensector die gevoeliger is. Zij zijn toch meer een maakindustrie, zoals dat heet. Mm -hmm. uh, maar belangrijker is dat, dat zij het uh, begin van deze eeuw met uh, de voorganger van Merkel, dat het Schreuder, uh, enorm hard ingegrepen hebben in de lonen en de uitkeringen. En daar, daar moet je echt niet in vergissen. Want uh, Duitsland heeft geen minimumloon. Er zijn echt hele rotige minibaantjes daar. En uh, de bijstand is daar ook aanzienlijk veel minder dan, uh, dan Nederland. Dus Duitsland is gewoon met zijn producten concurrerender dan Nederland op dit moment. En dat is, we, hè, Wij kunnen dan wel met enige jaloezie er naar kijken... maar als Rutte erin slaagt om morgen de maatregelen te nemen... die Duitsland in 2003 en 2004 heeft genomen... Dan, dan staan hier vier Malievelden vol. Ik wou zeggen, dan is het land ook te klein. Ja, zeker. Want er is een mooie documentaire, geloof ik, gisteren uitgezonden... op de Duitse televisie, waarin we dus inderdaad uh, dit soort praktijken zien. Nog, nog minimum, dan minimum loon. Uh, ja, dat heet dus ook, daar. geloof ik, mini-jobs. Ja, ja, precies. Ja, ja. Nou, vreselijk, als je die verhalen hoort. En dat kan allemaal in Duitsland, kennelijk. En wij zijn dan, gelukkig dan maar, zeg ik erbij, keurig hier. Nou, dat denk ik ook nog steeds. En, uh, een andere vraag was, wordt er te veel geklaagd en gemekkerd in Nederland... Nou, in zekere zin denk ik dat dat toch wel waar is. We moeten ook niet vergeten, hè, in die zin heeft San, Samson heeft ontzettend gelijk... dat hij zegt, we geven jaar in jaar uit nog steeds 24 miljard meer uit... dan we binnenkrijgen. En dan moet je ook nog rekenen dat we elk jaar... van hè, we hebben ruwweg 300 miljard uit te geven door de overheid... Daar gaat elke keer ook nog 10 miljard aardgas. En uh, die moet je er eigenlijk ook nog aftrekken. Want andere landen hebben dat aardgas niet. Ja. Dus uh, ja, we, we zijn nog steeds enorm bevoorrecht hier. Ja. Meneer Sommer, we gaan naar de luisteraars. En ik kom zo meteen graag weer terug om de reacties door te nemen. Martin Sommer is politiek commentator van de Volkskrant. We moeten meer vertrouwen hebben in dit kabinet. Een beetje een prikkelende stelling. Want uh, laten we zeggen, ze staan er niet goed op. Dat hebben we hebben net gezien aan de hand van de cijfers van Maurice de Hond. We zijn toch benieuwd of we daar wat discussie over kunnen krijgen. Wie weet, zijn er toch ook nog wel wat voorstanders te Vinden. In ieder geval uh, ruim duizend mensen nu gestemd op onze site. Twintig procent is het eens met de stelling, tachtig procent is het oneens. Stand NL. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Ik behoor zeker niet tot de uh, anti-kabinetspersonen, uh, maar ik heb absoluut geen vertrouwen in het meeste de grootste deel van het beleid van het kabinet. Ik, je mag geen zondepokken maken en dat doe ik ook niet. Maar ik denk dat we heel wat ruimer in elk opzicht in onze economische mogelijkheden zouden zitten... en het heel wat beter zouden gaan... wanneer we eens een keer een grote bek durven te zetten tegen Europa. We laten ons veel te veel onze oren hangen naar Europa. Europa, constant zijn het schandalen. Constant wordt duidelijk hoe Europa met geld smijt. Hoe Europa ons geld kost. Hoe Europa alleen maar een blok aan ons been... in vele opzichten niet alleen, maar in vele opzichten een blok aan ons been is. Kijk, als ik ga roken, dan kan ik het ander moet ik niet gaan zeggen. Je moet ophouden met roken. Als Europa tegen ons voortdurend zegt... We moeten ons hier en dit en dit en zo, mm -hmm. zo aan houden. En zelfs smijten ze met geld. Is er corruptie bij vele Europarlementariërs? Nu is er weer een incident met de Italiaan. Ja. Eh, ja. En, en, en zo en dergelijke. Maar het is ja. voortdurend zo. Eh, de, de hele verhuizingen van straat naar, naar Brussel. Ze houden zich niet aan hun eigen ja. regels. U, u zou wanneer, dat... U een, u de moeder dat... die het kabinet heeft. En het vingertje wat het kabinet constant opheft naar ons. Wanneer doen ze dat ja. eens naar Europa? Precies. U, u zou, dat zou dat dat u, dat u een, een ferme actie, actie om... vinden van, van Rutte als hij dat zou doen. Dank u wel. TNL, Goedemiddag. Bos, goedemiddag. Dag meneer Bos. Ik sta voor, uh, voor de stelling eigenlijk. Voor de stelling? Ja. Meer vertrouwen in het kabinet, waarom? Ja, wel. Nou, ik vind sinds het kabinet er is, het is net een beetje als in Amerika, ben je voor of tegen Obama, Obama kan bijvoorbeeld heel veel niks bereiken. In Nederland is op het moment ook gewoon zo die stemming. Je bent voor Rutte of je bent tegen Rutte. En het is gewoon niet constituut samenwerken. vind ik. ik. Ga alleen maar keihard tegen hart in plaats van even denken, even na, probeer samen ook okay, je schouders om te drukken. Dat hebben wij volgens mij veel harder nodig hier. Ja. U, u pleit toch voor een meer nationale aanpak eigenlijk. Dat die oppositiepartijen zich meer achter het kabinetsbeleid moeten Weet je wel, want ja. de meeste mensen in Nederland werken nog. En de meeste mensen hebben inderdaad wat uitgegeven. En maar we worden alleen maar bang gemaakt ja. en bang gepraat. Ja. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Harlem Druisma, hallo. Dag. Nou, ik wou graag... Ik ben, ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind zeker dat het kabinet een uh, pijnloop van maakt. En dat is vooral... Uh, nou ja, goed, ik kijk maar om je heen. Ik zie heel veel mensen werkloos worden. Ook uh, kennissen van mijn vrienden. Uh, mijn broer is werkloos geworden. En dan, ja, dan zegt zo Rutte op zijn school even van... Ja, goed, jongens, het uh, ja, is jammer hè, als je werkloos raakt. Maar ik kan nog steeds... Uh, ik verdien genoeg en ik kan uh, genoeg uitgeven. Mm -hmm. Daarnaast zeg ik van ja, dan komt hij uh, met de pensioenfondsen... Van, ja, die, dat, dat die het geld in de economie eigenlijk zouden moeten pompen... Hè, om de hypotheken en zo op te lossen. Ja. Maar zijn we dan de jaren 80-90 vergeten waarin... Uh, Waarin het Rijk tientallen miljarden van de pensioenfondsen gestolen heeft, afgeroomd heeft. en die, die de pensioenfondsen nooit meer teruggezien hebben. Ah. Zo, zo kunnen we natuurlijk wel even doorgaan. En er is totaal, tot je ziet tussen de VVD en, en de Partij van de Arbeid. ze doen naar buiten toe of dat ze het eens zijn. maar het is één grote puinhoop. als eigenlijk uh, de, de ene roept dit en de andere roept dat. en je weet eigenlijk in Nederland niet meer waar je aan toe bent. Ja. En daarnaast ja. hebben we natuurlijk Europa ja die eigenlijk uh, gewoon hier in Nederland op de dienst uitmaakt. en goed daar hebben we natuurlijk best wel voor gekozen ik begrijp het ja, alleen ja. ik denk als het als op een gegeven moment uh, uh, als je ziet dat het fout gaat dan zul je toch andere stappen moeten nemen en ja de economie zoals die nu loopt ja we lopen helemaal vast ja. dat is natuurlijk drama Dank u wel. goedemiddag Erik van Rosmalen goedemiddag meneer van Rosmalen uh, ja, we hebben dertig jaar lang hebben we ontzettend veel geld over de balk gesmeten. Uh, we hebben ontzettend veel uitgegeven aan uh, zaken waar we nu uh, van zeker van uh, hadden we dat maar niet gedaan. Het zou verstandig zijn om daar eens naar te gaan kijken en daar een aantal banen voor te creëren om eens het geld terug te gaan halen waar we het allemaal uh, over de walk gesmeten maar hebben. Maar noem, noem eens een voorbeeld, wat, wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, uh, uh, daar kan ik heel veel dingen noemen. Uh, wat, uh, wat we gedaan hebben richting uh, uh, kinderbijslagen naar het buitenland. Uh, nou ja, noem no no no no heel dat traject maar op. Het is niet zo dat ik uh, nu zeg van het ligt alleen maar aan uh, of zo. Absoluut niet. Want waar ik eigenlijk voor belde, en dat uh, heb ik net ook aangegeven... Uh, ik, ik heb uh, mijn hele leven lang gestemd op de VVD. Ik ben één keer vreemd gegaan met CDA. Maar wat meneer Rutte doet, is alles kapot bezuinigen. En als we het in hele gewone Nederlandse mensentaal zouden zeggen... iedereen krijgt op dit moment minder in zijn portemonnee. Verzekeringen worden verhoogd, zorgtoeslag wordt verhoogd... btw wordt verhoogd, alles wordt verhoogd. En als alles verhoogd wordt, blijft er aan het eind van de rit per maand gewoon minder over... en kan er minder uitgegeven ja, worden. Ja. Dus het is heel simpel, als er minder uitgegeven wordt en het geld is er niet... dan kan er niet besteed worden, ja. dan komen er minder inkomsten binnen. Dus het zou eens mooi zijn misschien om een dag... De Btw af te schaffen om alle ondernemers eens een lekkere prikkel te geven. En oh. laat die mensen er ook maar eens van profiteren. Want bij 90% staat het op dit moment aan de lippen. Bij ja, alle ja. ondernemers in Nederland. Du en dan gaat er nog veel meer onderuit als dit beleid zo doorgevoerd wordt. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer leedje zijn daarnaar. Goedemiddag. Ik ben voor de stelling. Uh, we horen zoveel kritiek op uh, ons kabinet... Ik ben niet een van die partijen, hoor. Maar er is niemand die een oplossing aanbiedt. We hebben alles maar kritiek. Laat nou eens iemand komen die zegt, uh, we gaan het zo doen. En dat is de oplossing. Ja, ja, ja goed idee. Uh, hebt u hem of niet? Ik heb hem. Nou, die, die kan ik niet in, in twee zinnen. Uh, om dat te zeggen, uh, wees meer tevreden. Ja, ja, dat is ook wel uh, handig misschien. Ja, dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, met Leon van Duren. Zeg het maar, meneer van Duren. Ik denk dat de grootste problemen in Nederland nog moeten komen. Kijk, door wie we ook geregeerd worden. Europa is een blok aan ons been. En als je nu ziet, veel Europese buitenlanders komen naar de West-Europese landen. Oost-Europese buitenlanders. En die mensen vinden hier geen werk. In hun eigen landen. Biedt de arbeidsmarkt nog minder kansen als hier in West-Europa? Ja. En wij zitten straks met nog veel grotere problemen. Politici en... zeggen altijd: Europa levert ons ook veel op. Hè? Ik geloof 30 miljard aan Nederland. Het vrije uh, marktverkeer levert veel geld op. Maar mensen moet je ook tegen elkaar beschermen. En je ziet in Duitsland is het helemaal niet uh, zo goed met de arbeidsmarkt gesteld. Dat heb je ook al zelf gezegd. Ja. De lonen zijn abominabel laag, ja. vooral voor Oost-Europese werknemers. Ja. En dat komt omdat in de landen waar die mensen vandaan komen... is de arbeidsmarkt verschrikkelijk slecht. Ja. Ja. En die problemen gaan we ook nog uh, bovenop onze eigen problemen krijgen. U zegt eigenlijk het wordt nog veel erger. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar, meneer. Um, waar het, uh, het over is misschien visie. In Duitsland zijn ze twintig jaar geleden al begonnen voor de energie eh, om te gooien in de alternatieve richting. Ja. En wij besteden een heleboel geld aan een hoge snelheidslijn waar we van begin en het eind niet weten. Dat geldt ook voor de Betuwelijn en letterlijk omdat het in Duitsland achterland niet verbonden is. Dus er is geen visie. En dan de bouwfraude, heel veel geld ingestopt en nooit teruggekomen van degenen die dat veroorzaakt hebben. Maar u zegt eigenlijk onze politici zijn niet bekwaam genoeg? Ik denk het ja, de visie. Er is geen visie. Ik, daarom denk ik ook, we zijn een heel klein landje. Is het niet een idee om toch een heel groot referendum te houden... wat iedereen ervan denkt, in een bepaalde richting op te gaan? Gaan we de kennis uh, op? Gaan blijven we in het vervoer hangen? Blijven we de landbouw? Je kunt dat in zo'n klein landje niet alle drie blijven doen. Ja, ja. Oké, okay, dank u wel. Nog eentje doen we er. Stam.nl, Goedemiddag. Goeiedag met uh, Wilbert Stuifbergen van de coalitie uh, CIPFG. <laughs> Wilbert, zeg het maar. Ja, nou, ik, ik, vind, ik ben het niet met de stelling eens. We zijn ons uh, zakelijk en moreel aan het uh, uitleveren aan een, bijvoorbeeld een land als China. Kijk, ploemen uh, de minister, die is naar Bangladesh geweest omdat ze dat zo afgeizelijk vindt wat ja. daar gebeurt in ja. de textielindustrie. Maar naar China, daar gaat ze om allerlei deals te sluiten. Ja, ja. En daar is het nog veel erger. Wilbert, ik weet bewondering voor je volhardend hebben. Je weet altijd toch weer dat China erin te fietsen. Het is een land dat wat, zeg maar, zo uh, politicaal in allerlei geledingen... Kijk maar naar ja, ja, nee, de kampen die, die wij hier kopen, die nee, we, we je kopen. We kennen je verhaal intussen. En, en, en, nogmaals, bewondering ja. ervoor. Maar uh, we gaan nu even door naar Martijn Sommer. Want anders heb ik daar geen tijd meer voor, helaas. Uh, Dank je wel. Uh, hij belt op een ander moment nog wel eens een keer terug. We moeten meer vertrouwen hebben in het kabinet. Dat is de stelling... Uh, Martin Sommer, dus politiek commentator van de Volkskrant... heeft meegeluisterd. Wat, wat vindt u van de reacties? Nou, ik vind eigenlijk ook dat het aan China ligt. Dus, uh... Ja, nee, goed. Net nou, een nee, beetje... um, wat opvalt is dat de mensen die uh, tegen de, de stelling zijn... Hè, dus uh, dat vertrouwen in het kabinet moeten we juist niet hebben... die komen eigenlijk allemaal uit bij Europa... Ja. Ja, want er waren uh, drie of vier mensen die zeggen: Ja, we, die, die, die eerste meneer die echt boos was. En die zeiden: uh, Het wordt tijd dat wij zijn grote bek ja. opentrekken tegen Europa. Dus er is heel veel. Uh... Uh, agressie, zou ik zeggen, uh, tegen Europa. En dat kan ik ook wel begrijpen, want... Uh, ja, uh, we, we, t, uiteindelijk krijgen we voortdurend te horen vanuit Europa... ja, jongens, jullie, jullie moeten zus en jullie moeten zo... en jullie moeten vooral nog extra bezuinigen. Dus dat geeft eigenlijk niet het idee uh, dat je dat zelf verzonnen hebt. En dat geeft ook niet het idee... Uh, dat je daar zelf achter staat. En volgens mij is dat ook wel een, een, een wezenlijk probleem ja. aan Europa. Maar eigenlijk wat u ook in het eerste deel van het gesprek al zei... Duitsland heeft jaren geleden onder Schreuder al een, een, ja, belangrijke stappen gezet. En, ja. en dus nou ja, wat die luisteraar ook zei visie getoond. En die miste dat een beetje bij onze politici. Heeft hij gelijk? Ja, maar ik vind visie. Ik, voor, vooral voor Nederland is visie heel erg ingewikkeld. Omdat we, omdat we, hè, we hebben net al vastgesteld, Nederland uh, functioneert in een hele grote internationale omgeving. En dan kun je op je kop staan met uh, ik weet niet wat voor visies allemaal. Maar uh, voor, voor, ons is, voor ons is toch eigenlijk uh, het belangrijkste: een, een slimme manier van aanpassen. En, uh, ja, dat kun je visie noemen, maar uh, ja, ik denk dat dat een luxe is... die hmm. Nederland zich niet zo heel erg kan veroorloven. En, en vervolgens staat het Malieveld nog steeds niet vol. Uh, dat is ook wel weer opmerkelijk, want ja. we mopperen met z'n allen. Maar ja, echt, echt dan de straat op gaan, zoals je in andere landen nu wel ziet gebeuren... Dat, dat is er ook weer niet bij. Nou, omdat ik denk dat de mensen hetzelfde idee hebben... Uh, wat ik in het begin uh, probeerde te zeggen. Uh, de meeste mensen zullen het idee hebben... ja, er is niet veel ja. alternatief voor dit beleid. En eigenlijk heb je... Pas als je het idee hebt van ja, het, het moet anders en het kan anders... dan, dan ja. ga je op het Malieveld staan. Dank dat u meedeed in Stam.nl. Martin Sommer, politiek commentator van de Volksland. Hij gaat het debat verder volgen daar in Den Haag. Wij ook natuurlijk met z'n allen. We houden de radio aan, want zometeen is het Dit Is De Dag. Prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV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 De AD Tourgids. Nu in de winkel met bom uit het AD. Voor 3,95. Koop hem nu.